12 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS journaal. Schuttersassociatie KNSA heeft maatregelen aangekondigd tegen drie schietscholen die zich niet aan de regels houden. Een van die drie scholen is de school waar Tristan van der Vlis les had. Van der Vlis schoot in april 2011 in Alphen aan de Rijn zes mensen dood. In het SBS-programma Undercover Nederland is te zien hoe op de school wordt geschoten met wapens die officieel niet zijn toegestaan. En Tijdens het schieten mag er alcohol worden gedronken en introducees hoeven zich niet te legitimeren. Minister Schippers neemt de tandartstarieven over die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. Volgens haar is het onderzoek naar de kosten en de verdiensten van tandartsen grondig gedaan. En ze is blij dat er nu nieuwe, lagere tarieven zijn, zijn ze aan het begin van de ministerraad. Standartsorganisaties zijn niet te spreken over de tariefverlaging. Volgens hen gaat die ten koste van de kwaliteit. Volgens Schippers is dat niet waar. Volgens haar wordt er straks goed betaald, maar niet te veel. De vorming van de nationale politie moet anders, vinden de politievakbonden. Ze zeggen dat de bedrijfsvoering en de operationele inrichting anders moeten. Gisteren werd duidelijk dat er grote problemen zijn bij het opzetten van de nationale politie. In vijf rapporten van het ministerie staat dat de reorganisatie meer kost dan gedacht... en ook zijn er duizenden mensen te veel in dienst. Minister Opstelt heeft al aangekondigd dat hij wil ingrijpen, maar hoe is nog onbekend? Zo'n 100 zelfstandige benzinepomphouders zijn een eigen keten begonnen onder de naam Peut. In Moordrecht wordt vanmiddag het eerste benzinestation onder die naam geopend. Volgens de initiatiefnemer willen veel zelfstandige ondernemers af van de langjarige contracten... met oliemaatschappijen als Shell, BP en Total... Ze hebben dan een contract van vijf jaar, terwijl ondertussen de markt verandert. De peutenondernemers gaan gezamenlijk brandstof inkopen als coöperatie de vrije pomp. En het weer, toenemende bewolking en wat regen, ook veel wind en het wordt een graad of tien. Morgen aan zee en bui, verder geregeld zon. Morgen is het zo'n 11 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Zahoka van de ANWB.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 Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot Het is uh, 7 november. Ja, ja, ja, het gaat hard. Het hard, ja. Het is, hard, ja. Ja, hard, ja, hard, hard. Het is weer 7 november vandaag. En, uh, nou, druilerig buiten. Hè, dat kun je je natuurlijk zo zien. Uh, we begonnen met Gary Moore en Moving On. Dat was de eerste plaats vandaag. En, uh, nou ja... Het is vrijdag en uh, zo meteen begint dus uh, gewoon lekker het weekend. Heerlijk, ja. Goed om te horen. ja, het weekend, ja. Nou, vandaag dus weer een lekkere dag uh, met uh, live radio natuurlijk. Hè. Eerst tussen 12 en 2 gaan we even heerlijk bezig met uh, de lunch. Met uh, straks natuurlijk het regio-nieuws en ook niet te versmaden uh, de weekendagenda natuurlijk. ja. vandaag natuurlijk ook nog zat voor het draai door tussen, uh, tussen 5 en 7. Ja, dat ga ik ook nog doen vandaag. Oeh, ja. die, die, die, die. Tussen 5 en 7 vanmiddag met uh, als hoofdgast Esther Verhagen. Uh, Zangdocente in, uh, zang, uh, in Haarlem met een haar eigen praktijk. Prachtig, mooi. Gaan we mee uh, praten vanmiddag? Uh, tussen 5 en 7. En dan hebben we ook nog. Uh, Erik Timmermans komt ook nog even langs. Die uh, weet wel, die van uh, Sound for Jazz. Aanstaande zondag is dat weer. Dus Erik Timmermans komt ook even langs vanmiddag. Gezellig in de studio. En uh, gaan we lekker aan de stamtafel zitten en zo. Hè? Ja, uh, Mocht u willen aanschuiven bij de stamtafel, kom gerust langs, hoor. vinden we gezellig. Kom maar. Huh. Mag. Tussen 6 en 7 staat. hè? Twee uur hebben we de stamtafel. Dus, uh, Mag u gewoon ook lekker aanschuiven als u dat leuk vindt. Ik van, nou, vind ik wel leuk, kijk even meepraten. Nou, dat mag. We ja. hebben we vanmiddag natuurlijk ook tussen 3 en 5 nog de Europe Breakdown. Ook dat nog een keer. Ja, jongens, het is weer een feest hoor vandaag. Ik heb weer van alles meemaken bij ZFM Zandvoort. Haha, lekker. Woe. We beginnen met muziek. We hebben straks een leuke 3-in-1 van de kast vandaag. Leuk, de kast. Ik bij de kast, ja. We hebben een 3-in-1 kast vandaag. Kom komen uit de kast, ja. Maar laten we lekker beginnen met sting. Englishman in New York. My dear Dat heet uh, Englishman in New York. Dat is trouwens uh, nog een nummer met diezelfde titel. Hè? Maar dat is van and Cream. Dat is een heel ander nummer. Maar dat heeft wel dezelfde titel. Een Englishman in New York dus. Dit was Sting, oftewel Gordon Summers. Zoals hij echt heet. Nou, weet je dat ook weer? Hè? Ja, een beetje weet je. afvraag ja, van hoe heet Sting nou echt? Nou, Gordon Summers heet hij dus. Ja. Goh, die saxofonist is ook niet te stoppen zeg. Die blijft maar door die man. It is uh, Damien Rice. I don't want to change you, ah, Bowie. Far, well, I can go before you. And if ever you need someone, well, not that you need help, but if ever you want someone. know that I am willing If you just want to be alone, well I can wait without waiting. Rice, echt een mooie plaat. Hij heeft ook een nieuwe CD uit, trouwens. Misschien dat we daar later nog wel eens iets van kunnen draaien: van het is echt mooie muziek. I don't want to change you! Maar, het is tijd voor de 3-1, en die is vandaag van de kast. Jawel, van de kast, we gaan de kast in. Langs even de hulp van Angela hebben. In een, in... Die Friese titels, daar ben ik niet goed in. Hier is de kast, drie in één. Het water stijgt, komt alsmaar. leven I'm De vielen haaren vrij. De rest houdt voor de kinderen. Hij maakt soms op oorlogspaard. Maar wij zijn waar stenen naar de vette negen jaar. Los, hassen niet te klein en al hadden ze je Het See you. Als eerste Het Water Stijgt, de nieuwe single. En wat er daarna kwam, daar waag ik me niet aan. <laughs> wow, zo moeilijk is het niet hoor. Nou, vertel. Ja, eh, als tweede horen we Else Greens voorbij. En dat was een nummer wat ze ooit opgenomen hebben bij de Keer van het Millennium. Dus 2000. Nee, voor het. Het jaar 2000. En uh, daarvoor hoorden we hun aller, allergrootste hit, een naaiedaai. Nou, dat was de laatste. Ja. Oké. Okay. Nou, dan weten we dat ook weer, hè. Zijn we weer op de hoogte. Want dat vriesjoenen, dat krijg ik in hier nog. M -M. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio-nieuws met Angela de Koning in Gewoon Nederland. Ja, dan, laten we dat maar doen, hè. Gisteravond bleek dat de begrotingsvergadering niet lang genoeg was om tot een besluitvorming te komen. De vergadering werd daarom verdaagd na aanstaande maandag. Er wordt dan in een extra vergadering getracht om de besluitvorming rond te krijgen. De avond startte met de reactie van de collegeleden op de beschouwingen van de raadsfracties. Tegen kwamen de eerste wijzigingsvoorstellen aan bod. Eh... Uh... Ja? Even kijken. Ja, het vervolg van de vergadering start aanstaande maandag om 8 uur in het raadhuis. En u bent welkom vanaf half 8. Mensen in stedelijke gebieden oordelen over het algemeen ongunstiger over de sociale samenhang in hun woonbuurt. dan in de meeste meer landelijke gebieden. Ook in Kennemeland vindt men uh, dat mensen elkaar nauwelijks kennen. Toch vindt 68,8% dat mensen op wel prettig met elkaar omgaan. In Kennemeland zijn de inwoners het meest tevreden over de buitenverlichting, want die zou prima zijn. Ook worden plantsoenen, parken, wegen en paden en de pleintjes goed onderhouden. Ook is het merendeel van de bevolking tevreden met de samenstelling van de bevolking en zijn er voldoende speelplaatsen voor kinderen.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 23 november. En dat was tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een tweetal grijze, maar wel droge dagen gaat het vanmiddag enige tijd regenen. Het wordt een graad of negen. 9. De zuidenwind waait vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee. Windkracht 5 tot 7 en het wordt wederom niet warmer dan, een... dan 9 graden. Oh, dat is twee keer. Dat is toch al. Van. Ja. Vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden en er valt nog een enkele buik. De zuidwestenwind is blijft matig tot krachtig en de temperatuur daalt naar. Een graad of 7. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er is ook een buienkans. De zuid- tot zuidwestenwind is dan matig tot krachtig. Windkracht 4 tot 6. En de temperatuur loopt weer wat op naar een graad of 12. Zondag schijnt af en toe de zon, maar later neemt de bewolking toe. En tegen of in de avond gaat het weer regenen. De zuidenwind is dan matig tot vrij krachtig. En de temperatuur gaat opnieuw naar 12 graden. Tot zover. Of Joey Ramon. Zo so heet het officieel, en dat was de tot nu toe laatste single van dit gezelschapje. Alesso en Heroes. Was dit? Julian Lennon. Met, samen met... Uh, Memiso en uh, Dan doen we dat heet... Uh, Summertime, dat kennen we natuurlijk. Het uh, oude uh, succes van George Gershwin. Opgenomen in het kader van... Music for Hope. En uh, dat is... Uh, dat is een mooi doel. Waarbij zieke kinderen gelegenheid krijgen... om met... Uh, met, met, met uh, beroemde artiesten dus gewoon uh, muziek te maken. Dit is Gretje Kouwveld. Aanstaande zondag te zien in De Krocht in Zandvoort. Vanmiddag hebben we het erover in Zandvoort daardoor met uh, Erik Timmermans. In zi te zien en vooral ook te horen in De Krocht in Zandvoort natuurlijk. Maar vanmiddag in ons programma Zandvoort draait door. Hoort u daar meer over? Want Erik Timmermans komt langs in de studio om daarover eh, nog het een en ander te vertellen. Dat is leuk. Natuurlijk, ja. Het is Shepard. Jeronimo.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 Mo van Shepard. En hoe hoog die uh, weer uh, staat in de Europese hitparade. Nou, dat hoort u natuurlijk vanmiddag tussen 3 uh, en 5. Dan is Mulder met uh, de Euro Breakdown. Leuke plaat. Lekker vrolijk. Lekker op tempo. sweet, lekker. Hoppa. Shepard. En Jeronimo. Ja. En... Uh, Leef het ritme van Zandvoort. Ook op internet. Zfm. www.zfmzandvoort.nl Ja. En dan kunt u alles volgen. Hè. Daar staat het nieuws op. Het laatste nieuws en zo. Dat kunt u allemaal op onze website vinden. Je kunt er ook een uh, knopje vinden van het luisteren live en zo. En je kunt ook nog programma's terughoren. Hoewel ik niet weet of dat al actueel is. Maar in ieder geval, je kunt er een aantal programma's terughoren van uh, een tijdje geleden. Dat is misschien wel leuk. En uh, ja, het zit er uh, wat het eerste uur betreft voor, uh, voor ons weer op. Hè? We gaan zo nog in ieder geval door hoor. Ja. En vanmiddag hebben we natuurlijk ook. Zandvoort draait door. Ja. Tussen vijf en zeven. Dan ga ik praten met uh, onder andere Esther Verhagen... zangdocente in Haarlem... En, uh... Die een hele unieke methode gebruikt. Dus voor zangers en zangeressen eh, opletten vanmiddag. Want het is zeer de moeite waard om eh, daar wat meer over te weten te komen. Dat is de zogenaamde Lichtenberg techniek. Ik heb haar wel eens mee bezig gezien. En eh, dat is echt sensationeel. Wat je daar in niet al te lange tijd mee bereikt. Dus eh, luisteren. Alle zangers en zangeressen die graag werken aan stemverbetering. Nou, gewoon luisteren vanmiddag tussen vijf en zeven. Verder komt Erik Timmermans nog langs. Eh, en nou ja, we hebben natuurlijk de stamtafel. Hè. En eh, dan mag u ook aanschuiven voor als u denkt... ik ben toch in de buurt, ik ga even gezellig erbij zitten. Nou, dat mag. En dan bak je koffie ook. Nou, dat is weer nog mooier. En bak je koffie ook, oh, ons Nou, dat vind je wel leuk. In ieder geval, we gaan eventjes op naar het uh, NOS nieuws. En weer van 1 uur. En aan de andere kant... Ben ik er weer, zijn wij er weer. Tot zo.